8 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In Frankrijk sluiten rond deze tijd de stembureaus voor de presidentsverkiezingen. De socialist François Hollande is volgens Zwitserse en Belgische media de winnaar. Ze baseren zich daarbij op exit polls. In Frankrijk zelf is het verboden om peilingen te publiceren... zolang de stembureaus nog open zijn.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 Het weer vanuit het westen klaart het op. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen wolken, maar ook zon. Blijft vrijwel overal droog. En het wordt 13 tot 16 graden. Tot zover het NOS-journaal. En er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Reeuwijk en Nieuwebrug... 2 kilometer file door wegwerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie.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 Goedenavond, Frankrijk en Griekenland hebben gekozen komend uur een extra uitzending van het Radio 1-journaal. in verband met de uitslagen en de ontwikkelingen. Zo klonk het twee minuten geleden op de Franse televisie. Het is François Hollande, die is president président de Republiek met 51,9% de voix. Hollande heeft dus met 51,9 van de stemmen gewonnen. Dat is zoals het er nu voor staat. Wij gaan naar onze correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, jij bent bij het hoofdkwartier van Nicolas Sarkozy. En dat kunnen we volgens mij een beetje horen, omdat het stil is bij jou. Ja, het was redelijk stil. Toen om 8 uur precies die prognoses bekend werden gemaakt... het waren er twee trouwens: aan, een met 51,9 en de ander met 52 procent van Hollande... Toen viel die zaal inderdaad even helemaal stil. Er staan hier duizenden mensen die bij hen zijn gekomen binnen in de zaal waar ik ben, maar buiten op straat ook nog eens. Het was een paar minuten stil en daarna begonnen ze toch te nog te roepen, scanderen, merci, sarkozy, Oftewel de bedankt, sarkozy. Maar nou ja, de wetenschap dat hij verloren heeft, is hier in ieder geval doorgedrongen. Ja, want ze gaan er niet vanuit dat hij die 2% nog in kan lopen om, om gelijk te komen met Hollande. Ja, nou, het is niet 2%, het is natuurlijk 52 tegen 48. Dat is verschil van ja, ja, van 4 natuurlijk, maar om gelijk te komen. Het... Dat gaat net de foutmarsje eigenlijk te boven. Dus de hoop dat er nog gecorrigeerd wordt in de loop van de avond en de nacht is heel erg klein. En wordt Sarkozy daar vanavond verwacht? Ja, hij wordt hier vanavond verwacht. Het is vrijwel zeker dat hij een speech gaat houden, dat hij hier zijn aanhang toe komt spreken. In ieder geval om al die mensen ook te bedanken. Hoe laat hij hier komen, dat weten we nog niet. Nee, want weet je waar hij op dit moment is? Hij is op het Elingzee, daar is hij begin van de middag naartoe gegaan. Want toen kreeg hij de eerste cijfers, opiniepeilingen en prognoses. Toen heeft hij meteen overleg met zijn naaste medewerkers. Hij heeft ook een speech voorbereid om die vanavond te houden. Ja, en als je de mensen daar om jou heen uh, zo hoort, hè, waar denken ze dat het nou misgegaan is voor Sarkozy? Nou ja, dat is nog een beetje te vroeg voor te oordelen. Je kunt er wel een beetje in de, bij de commentatoren al terug horen. Dat is ook de, de strategie die hij gekozen heeft de laatste twee weken. Om massaal te gaan jagen op de stemmers op de extreem rechts dat dat niet genoeg een vlucht heeft afgeworpen. Dat extreme rechts, Marien de vertegenwoordiger, heeft ook gezegd dat hij Blanco zal stemmen. Dus de kans is groot dat haar ook niet voor Sarkozy is gekozen. Althans niet zo massaal als hij had willen hebben. Dankjewel, Franke Renaud Vanuit Parijs bij het hoofdkwartier van Nicolas Sarkozy. We komen later bij jou terug. En straks ook contact met onze andere correspondent in Parijs, Ron Linker. gaan we natuurlijk verder praten over de uitslag. De gast bij ons is ook Frankrijk-deskundige Nick Pas aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onder meer onderzoek naar de hedendaagse Franse politiek. Welkom, goedenavond. Uh, ja, Hollande 51,9 procent, 52 procent, zoals Frank Renaud zegt... ...dat geef je niet meer uit handen naarmate de stemmen verder geteld worden. Nee, dat denk ik niet. En het klopt ook uh, in dit geval met wat de voorspellingen hadden... Uh... Voorzien, dus uh, het is zelfs nog wat, wat de marge is nog kleiner dan, dan in sommige voorspellingen verwacht. Uh, maar in principe is dit uh, voldoende voor uh, Hollande om naar het Elysée te gaan. En we gaan naar uh, Ron Linker, onze correspondent die in Parijs is. Ron, goedenavond ook. Goedenavond, Bruxelles. Uh, we hadden net Frank Renaud al even aan de lijn vanuit het uh, hoofdkwartier van uh, Sarkozy. Merci Sarkozy, riepen ze daar, want het is echt voorbij voor Sarkozy. Hè? Het, het is de dag van Hollande. Precies, het is de dag van Hollande. Eerder op de middag tekende ze zich al af dat... Uh... François Hollande de verkiezing zou gaan winnen. Via buitenlandse sites kwamen er allerlei exit polls naar buiten. moesten toen nog wel even wachten wat de betrouwbaarheid daarvan was. Er werden getallen genoemd die een voorsprong aangaven... die veel groter is dan wat deze prognose nu aangeeft. Ik wil wel even in herinnering roepen dat we twee weken geleden ook cijfers hadden... en dat die nog wel in de loop van de avond iets gecorrigeerd werden. Iets bijgesteld. Het tellen gaat door en dus zullen er ook nieuwe cijfers bekend worden. Maar voorlopig is dus dat cijfer 51,9% voor Hollande... 48,1 voor Sarkozy, terwijl, misschien kun je het zelfs horen op de achtergrond, toeterende auto's voorbij komen op de Champs-Élysées, uh, mensen die tevreden zijn over deze uitslag. Want wanneer kunnen wij denk je met zekerheid zeggen of Hollande inderdaad de nieuwe president is? Wanneer wordt okay. dat verwacht, op moment? Uh, nou, ergens in de loop van de avond gaan, uh, zijn er zoveel stemmen geteld... Uh, dat het eigenlijk niet meer kan dat Nicolas Sarkozy deze uh, score nog gaat inhalen. Maar goed, laat ik wel eventjes uh, erbij vertellen. We hebben de afgelopen uren peilingen gezien. Geen enkele heeft voorspeld dat Nicolas Sarkozy de verkiezingen zou winnen. Dus ga er maar vanuit dat François Hollande heeft gewonnen. De vraag is eigenlijk alleen nog maar, uh, wat is zijn voorsprong? Ja, waar, waar is Hollande op dit moment... Hij is nog in zijn, uh, uh, de plaats waar hij vandaan komt, Tule. Daar is hij burgemeester geweest. En uh, daar zal hij ook een toespraak houden, misschien al het komende uur. Uh, voor de kathedraal van Tule. daar zal hij zijn getrouwe toespreken. Daar kon je het ook al aan zien de afgelopen uur, omdat steeds meer mensen die kant op trokken. Mensen die via buitenlandse websites zich op de hoogte hadden gesteld van de uitslag. En die nu dus daar naartoe zijn gegaan. Vandaaruit, aan het einde van de avond maakt hij dan per privévliegtuig een vlucht... Naar Parijs, we weten niet hoe laat dat is. Daar zal hij wellicht gaan naar Place de la Bastille. Iet hier verderop, iets verderop, hier in Parijs, waar zich duizenden mensen al verzameld hebben. Uh, om uh, de overwinning te vieren. En als het Hollande dus inderdaad uh, is vanavond... als hij de grote winnaar op Plas de La Bastille is... dan is dat voor het eerst sinds Mitterrand... Hè, dat er een socialistische president is. Dat is voor Frankrijk al even geleden. Ja, absoluut. 17 jaar geleden was de laatste keer dat een, een socialist in het Elysée zat. François Mitterrand. Uh, Vandaar waren er alleen maar rechtse presidenten. Uh, en uh, het lukte maar telkens niet om een uh, socialist gekozen te krijgen... zou je kunnen zeggen. Lionel Jospin, kun je, je herinneren, in 2002 verloren verloor in de eerste ronde al van Jean-Marie Le Pen. Uh, dan in uh, 2007 was het Ségolène Royal uh, die verloor van Nicolas Sarkozy. En nu eindelijk dus weer voor links Frankrijk een historische dag, want uh, voor de tweede keer in de geschiedenis, de moderne geschiedenis moet ik zeggen, van Frankrijk is er een socialistische president op weg naar het Elysée. We praten zo met jou door, Ron Linker. Uh, een uniek pas hier te gast. Uh, unique, uh, Sarkozy sprak natuurlijk tot de verbeelding. Hè. Je kon niet om hem heen. Kleingestalte, grote mond, hemelbestormende plannen. François Hollande is voor de meeste Nederlanders wat meer een onbeschreven blad. We krijgen denk ik een geheel andere stijl te zien. Ja, als je het heel scherp wil stellen... na het de exuberante Sarkozy, de hyperpresident krijgen we nu een hele saaie uh, president, uh, althans uh, de Fransen. Um, en uh, dat is uh, ongetwijfeld ook wat, ze, wat de meerderheid wil. Um, ze willen een beetje rust na Sarkozy. Precies, en, en misschien is het ook voor Frankrijk ook helemaal niet zo, uh, zo, uh, zo gek... om uh, een, een um, president als uh, Hollande nu uh, te krijgen. Waarom niet? Ja. Um, nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar het, het debat... en de manier waarop hij zich gepresenteerd heeft de afgelopen weken... het, het debat met Sarkozy afgelopen week... Um, hij komt heel bedachtzaam over. Um, een beetje met een retenue. Uh, uh, hij leunde een beetje achterover. Um, en um, nou, hij geeft een hele goede indruk. De manier waarop hij uh, zijn plannen presenteerde... waarop hij de kritiek van Sarkozy uh, wegwimpelde... Um, en, en nou, de, de rust die hij dus uitstraalt... Nou, daar is Frankrijk in deze woelige periode misschien ook wel bij gebaat... Hè? in plaats van zo'n springerige uh, Sarkozy. Ja, toch is de vraag, hebben de mensen voor Hollande gekozen... of toch vooral tegen Sarkozy? Ja, dat, uh, ik, ik denk een beetje van beide. Uh, maar wat over, overheerst is uh, uh, tegen Sarkozy. Uh, heel veel Fransen uh, hadden echt wel hun, hun buik vol van Sarkozy. Dus zijn, van zijn gedrag, van zijn be beloftes die hij niet waar kon maken. Uh, vooral ook um, van zijn uh, verhalen over de immigratie, uh, de manier waarop hij uh, ageerde. Um, wat veel Frans hem kwalijk namen, is dat hij toch het extreemrechtse verhaal over uh, de immigrant als bedreiging, uh, de Franse soevereiniteit die onder druk staat, uh, het, de angst voor Europa, uh, voor het buitenland. Um, dat hij daar toch te veel op leunde. Um, dus daarvan wilden ze weg. Nou, ze kregen als tegenstander uh, Hollande uiteindelijk. Ja, hè, zoals gezegd misschien wat saaiig. Eh, niet de meest tot de verbeelding sprekende figuur. Um, maar ja, ze ja, dus moeten een tweede ronde kiezen uit uh, twee kandidaten. En, um, en, ja, en degene die voor Nationaal hebben gestemd, ook met een zeer rechtse agenda natuurlijk ja. op het gebied van immigratie, die hebben niet allemaal kennelijk op Sarkozy gestemd. Nee, zeer waarschijnlijk niet. Nou ja, dat zou ook moeten uitwijzen hoe precies die verhoudingen liggen. Marine Le Pen heeft zelf opgeroepen om Blanco te stemmen. Althans, dat zou zij doen. Um, nou, het was natuurlijk een aanzienlijk electoraat. Uh, en Het is duidelijk met deze stemverhoudingen... dat de meesten daarvan niet voor Sarkozy hebben gekozen. Of ze voor Hollande hebben gekozen of niet zijn gaan stemmen. Of Blanco hebben gestemd. Dat is natuurlijk nog niet duidelijk. Maar waar Sarkozy uh, vijf jaar geleden er wel in slaagde om het uh, extreemrechtse electoraat aan zich te binden. En daarmee ook dus uh, Jean-Marie Le Pen, de vader van Marine Le Pen, als het ware uit te hollen qua electoraat. Dat is hem dit keer niet dit, gelukt. Dit keer niet gelukt. Nee. Als, we, als we even terugkeren naar Hollande. Hoe past Hollande in het traditionele Franse politieke landschap? Hij past heel goed in het Franse politieke landschap. Uh, als je kijkt naar waar hij vandaan komt. Uh, het is de opleiding die hij heeft, geda heeft gedaan. Het politieke parcours, het traject dat hij heeft afgelegd. Uh, hij is een product van de ENA. École Nationale Administration. Dus de waar grote... alle politici ongeveer vandaan komen in Precies, Frankrijk. Precies, ja, dus alle politici, uh, uh, uh, alle uh, uh, belangrijke industriële. De uh, elite school. Dat is de elite school. En uh, daar komt Sarkozy trouwens niet vandaan. Um, hij heeft dat ook altijd een beetje gebruikt... om zich af te zetten tegen het politieke establishment. Um, uh, Hollande dus wel. En um, het interessante is dat hij komt uit de lichting 1980. Ja, dus daar in die lichting zat ook Ségolène uh, Royal. Dus zijn latere vrouw, tegenwoordig zijn ex-vrouw. Maar ook bijvoorbeeld uh, de rechtse politicus, uh, de Villepin. Uh, die jarenlang premier is geweest onder Chirac. Dus dat geeft aan dat die ENA is een kweekvijver is... voor zowel links als rechts. Uh, dus die uh, elite wordt daar op een bepaalde manier klaargestoomd voor Frankrijk. Dus hij past heel goed in die traditie hoe Frankrijk hè, eigen elites kweekt... en hoe die vervolgens Frankrijk besturen en in de wereld uh, zetten. Um, van de andere kant past hij um, niet in het, uh, het Franse klassieke profiel... Um, als president, hè, die hij nu ook waarschijnlijk is... omdat hij uh, toch weinig uh, ervaring heeft... Um, hij is wel eens al burgemeester geweest en afgevaardigde en allerlei uh, mooie functies gehad. Maar nou, burgemeester van een stadje met, wat is het, 20.000 inwoners, 15.000 geloof ik? Niet ja, veel in ieder nee, geval. Nee, geen. Uh, Chirac was ooit burgemeester van Parijs, nee dat is hij niet geen geweest. Geen bestuurlijk zwaargewicht, tenminste nee. niet in een bestuurlijke functie buiten zijn partij. Precies, hij, uh, je kunt zeggen, alle presidenten in de Vijfde Republiek tot nu toe... Uh, waren minister ooit, voordat ze president werden. En Hollande breekt daarmee, dus dat is ook historisch een nieuw. Hij is uh, de eerste president die gekozen wordt, zonder dat hij ooit een ministerportefeuille uh, heeft uh, gehad. Maar dat neemt niet weg, en dan past hij dus weer wel heel goed in het plaatje van uh, de Franse politiek, dat hij ongelooflijke ervaring heeft. Dus vanaf 1979 zit hij in die Partie Socialist en hij kent alle achterkamertjes van de politiek. Hij is adviseur geweest van Mitterrand, hij is adviseur geweest van Lionel Jospin. Hij heeft die, uh, die, die Franse politiek hè, vanuit het, het socialisme heel uh, goed. Die kent hij heel goed. uit zijn uh, hoekzak. Ja, absoluut. Ja. Je, je noemde net zijn, zijn ex-vrouw, Cécolaine Royal. We zaten net voor achter even te kijken naar de televisie. Zij was daar op te zien... Een glimlach. Ik dacht, is dat nou iemand die lacht als een boer die kiespijn heeft... of is ze blij voor haar ex-man en partij? Hoe, hoe schatte jij dat in? Nou, ik denk dat zij heel graag nu op zijn plek zou zitten. Want haar is het natuurlijk niet gelukt om Sarkozy ja, te verslaan. Ja, ja, nee, dat was natuurlijk heel pijnlijk. ook, Omdat dat natuurlijk ook de confrontatie was. De eerste vrouw die doordrongt dan de tweede ronde... wat ook al historisch was in 2007. Haar lukt het uiteindelijk niet... En uh, ja, dus nu haar ex-man wel. Dus ja, ik denk dat ze daar met, met gemengde gevoelens zitten. Uh, uiteindelijk zal ze er politiek wel baat bij hebben. Want er zal ongetwijfeld een mooie functie voor haar straks uh, uh, voorzien zijn. Uh, uh, mocht het tot een linkskabinet komen. denk je dat? Uh, ik verwacht van wel. Ja, zeker weten natuurlijk niet. Maar uh, ik neem aan dat... de uh, kamerverkiezingen in juni, dat die wel een linkse meerderheid gaan, uh, gaan opleveren. Want dat is natuurlijk ook nog de vraag. Krijgt hij zo meteen Hollande als, als president een, een kamer waar hij wat mee kan? Een parlement waar hij iets mee kan? Ja, dus sinds um, 2002 uh, is het zo georganiseerd in Frankrijk... dat de kamerverkiezingen direct volgen op de presidentsverkiezingen. Om als het ware hè, dus mee te gaan in het enthousiasme in die golf van... Uh, de nieuwe president. Zodat niet een linkse president twee jaar lang met een uh, rechtsparlement moet regeren en, en omgekeerd. Precies, ja. Dus dat willen ze vooral voorkomen. Uh, en dat noemen ze cohabitation, als dat gebeurt. Uh, dus, dat een, uh, dus dat twee tegengestelde kleuren met elkaar uh, ja, aan de slag moeten. Ja, is het zo logisch dat er dat nu dan dat er een golf van socialisme over Frankrijk spoelt? Want gaat het hier niet vooral om Sarkozy die ze weg wilde hebben? Ja, maar je kunt je ook uh, voorstellen dat uh, het UMP... dus de partij van Sarkozy, en alles wat Sarkozy natuurlijk voor staat... dat dat nu ja, toch een uh, paar moeilijke weken tegenmoet gaat. Wie gaat die handdoek uh, uh, opnemen? Uh, we zagen net al voorbij op televisie... dat Sarkozy zich niet gaat presenteren bij die uh, Kamerverkiezingen. Dus hij wordt niet de leider van... Uh, centrum rechts. Nee, nee, rechts. Ik, uh... Dus wie wordt dat dan wel? Dus je gaat daar een strijd krijgen. En Marine Le Pen gaat daar een grote rol natuurlijk in spelen, want die, die, ja, die, uh, die ruikt natuurlijk uh, bloed. Maar kans voor over een ja. paar jaar. Um, maar goed, normaal gesproken, um, uh, mag je er wel denk ik wel vanuit zien dat, dat socialisten sterk uit die verkiezingsstrijd zullen komen. We gaan terug naar Parijs, naar correspondent Ron Linker. Ron, we hadden het over Sarkozy. Ik zat te denken, waar moet die man heen met al zijn <laughs> energie? Uh, maar hij nou, moet eerst nog eventjes in. Parijs in het openbaar verschijnen. Ja, absoluut. Uh, we hebben net begrepen dat Sarkozy inmiddels het Elysee heeft verlaten op weg uh, naar zijn aanhangers die bij een gebouw hier in Parijs staan te wachten op hem. Uh, hij heeft uh, een korte reactie gegeven, zou je kunnen zeggen, noemt zichzelf de enige verantwoordelijke voor de nederlaag. En uh, ja, je kunt ook wel zeggen dat hij een hele, uh, ik denk nu al, controversiële campagne heeft gevoerd. Daar zal heel veel discussie over gevoerd worden. Uh, hij had na de eerste ronde een keuze, een moeilijke keuze, Hij zat in een soort spagaatpositie tussen aan de ene kant... Uh, de middenkiezers van uh, uh, François Bérou aan de andere kant had die extreemrechts Marine Le Pen, zo'n 20% van de kiezers had op aangestemd. En hij moest uit beide vaatjes gaan tappen, proberen van beide de kiezers terug te winnen. Uh, hij heeft uiteindelijk ingezet op extreemrechts door te praten over immigratie, door te praten over uh, Schengen, de grenzen, et cetera. En is daardoor de aansluiting met die middenkiezers verloren. Uiteindelijk is het hem dus niet eens gelukt om heel veel extreemrechtse kiezers, althans niet genoeg extreemrechtse kiezers, naar hem toe te halen. Uh, Marine Le Pen heeft zelf inderdaad aangekondigd dat ze blanco ging stemmen. ...heeft waarschijnlijk ook niet geholpen, in ieder geval is het einde van het liedje... ...dat deze campagne is afgelopen en dat men binnen het UNP zijn partij nu zou moeten gaan praten over hoe nu verder. Uh, zonder Sarkozy, wie dan? En wat voor een koers gaat die varen? Dat wordt nog een lastige discussie, We hebben niet zo heel veel tijd, want die verkiezingen die zijn al in juni. Die, die zijn in juni, daar hadden we het inderdaad uh, net hier ook al over, Ron... Uh, Sarkozy die zegt dus dat hij als enige verantwoordelijkheid is voor de nederlaag. Hij erkent dus eigenlijk zijn verlies al. Heb jij nog recente prognoses van de uitslag op basis van meer gestelde, getel, getelde stemmen? Het is heel ingewikkeld Lucella, maar nee, die zijn op dit moment nog niet hiervoor radig. We hebben als laatste dus de prognose 51,9 voor François Hollande. 48,1 voor Nicolas Sarkozy. Ik kijk ook even naar de redactie. Nee, hier zijn nog geen nieuwe uh, cijfers binnengekomen op dit moment. Uh, ik dacht ook uh, inderdaad uh, wel te horen hier aan de reacties op straat... als je de klaksonerende auto's voorbij hoort komen... dat mensen hier uh, er echt absoluut in geloven dat François Hollande de nieuwe president uh, is. En dat er dus uh, tot op zekere hoogte ook weer euforie is bij uh, de socialisten... omdat zij... Uh, ...na Mitterrand de volgende president gaan leveren. Wat dat dan verder gaat betekenen... ...of het uh, ook echt een, uh, een koers over links gaat worden... ...dat moeten we inderdaad afwachten. Want als je kijkt naar die score 51-9 om 48.1... ...dat is niet een hele grote overwinning voor, Nicolas, voor François Hollande. In de peilingen heeft hij wel eens 10% voorsprong gehad. En dat betekent dat hij als president rekening moet houden... ...dat ongeveer de helft van de bevolking het niet eens is met hem. Nee. Het niet eens is met zijn plannen. En uh, ja, dat kan de komende maanden. Als hij, moet, als hij doortastend moet optreden in die eurocrisis, kan dat een partij gaan spelen. Want wanneer kan hij daarmee beginnen? Wanneer wordt de president officieel geïnstalleerd in Frankrijk? Het is zo dat uh, eerst worden de stemmen geteld. Uh, dat zal tot één uur, twee uur vannacht gaan duren. Vervolgens worden die stemmen, uh, de, de resultaten neergelegd bij de Constitutionele Raad. Die moet dan formeel vaststellen wat de uitslag is. Dat gaan ze zo ongeveer op 10 mei doen. En van daaruit is er dan nog weer vier of vijf dagen uh, die Sarkozy heeft om het Elysee te ontruimen, uh, te verlaten. En dan vindt de formele machtsoverdracht plaats. Goed, Ron, ik zit even te kijken. Volgens mij gaat Sarkozy nu uh, speechen. Ik ga even kijken of we dat kunnen laten horen. Het woord zijn Je vous fais confiance, Je vous demande. Je vous demande. Je vous demande d'écouter ce que j'ai à vous dire. J'ai beaucoup réfléchi. Et nous parlons Je vous demande d'écouter. Nous allons essayer de quelque chose de mieux obtenir. C'est un choix démocratique. De het is een, ja, een democratische keuze, uh, zegt hij, niet pas. En die moeten we respecteren. De aanhangers van Sarkozy uh, accepteren inderdaad nog niet de nederlaag. Hij vraagt aan zijn aandacht om het goede voorbeeld te geven... en die uitslag te respecteren. We houden van onze land, ik wil, zegt hij. Ik vroeg hem te op telefoon. En ik wil hem goede chance... ...en ja. het milieu van de heeft, uh, telefoon wens hem heel veel succes... ...in deze moeilijke, zware tijden. Ik wens van alle koeur... ...dat qui ...en dat Frankrijk de crisis kan overwinnen. Het is Notre patrie, la France. Het is patrie, het is ons land, ons vaderland en ons, ons Frankrijk. We moeten aan de grootte van Frankrijk denken en het de Fransen En Dat is onze missie, onze rol. honneur ze mij hebben om te hebben gekozen ik bedankt nu alle Fransen dat ze hem gekozen hebben destijds om vijf jaar lang Frankrijk te leiden. We gaan naar uh, Frank Renaud. Sarkozy bedankt zijn aanhangers, alle mensen die op hem hebben gestemd. Frank Renaud, jij staat daar uh, in de zaal in de buurt bij Sarkozy. Hij, hij praat nog een beetje als een, als een president eigenlijk, hè? Nou, hij is een stuk rustiger dan ik hem al eens gezien heb de afgelopen vijf jaar, hoor. Ja, maar nog wel van we houden van ons land en nog wel de grootste woorden van Sarkozy zoals we hem kennen. Nou ja, hij wil afscheid nemen als een staatsman, dat is je duidelijk. Eervol uh, bedanken, zijn medewerkers bedanken, zijn aanhang bedanken. Gans landen, het hoort er een beetje bij in de Franse moehoorders om het op deze manier te doen. Ja, wat, wat denk je dat het met hem doet? Kan er ook ergens van een opluchting zijn voor hem of vindt hij dit heel erg? Ik denk dat hij het heel erg vindt, want als je met mensen praat die hem goed kennen, die zeggen allemaal: hij is ervan overtuigd dat hij de beste is. En dat hij een beter plan had voor Frankrijk dan François Hollande. En hij zegt dat ik ben ervan overtuigd dat over een aantal jaren mensen zullen terugkijken en denken: hadden we toch maar Sarkozy gestemd? Zo is hij, zo zit hij in elkaar. Hij vindt zichzelf wel, wel gewoon de beste. Ja, wat, wat moet de man nu gaan doen? Heeft hij, heeft hij zich daar wel eens over uitgelaten? Wilde hij weer advocaat worden? Of? Ja, hij heeft tijdens de campagne al een paardje laten vallen dat als hij deze verkiezingen moet, zou winnen, dat hij dan misschien wel gewoon een rustig familieleven zou gaan leiden met Carla Bruni en de jonge baby. Of dat hij misschien de oude vak van advocaat wil opnemen. Het is even afwachten, we moeten zeggen: we kennen deze erom, we zullen het niet genoeg laten het is altijd een vechtersbaas, een winnaar ook. Het is voor het dat hij nu een enorm verlies heeft moeten incasseren. Dus ik ben erg benieuwd inderdaad, dat hij dat gaat volgen. Ja, maar wat voor een pleit is dat hij binnen 20 minuten voor zijn aanhangers verschenen om uh, zijn verlies toe te geven? Ja, ravend snel. Nou, inderdaad, maar hij had ook al vanmiddag rond drie, vier uur zijn naaste medewerkers op het Elysee. Dat presidentsieel paleis ontboden. Toen zijn de eerste cijfers bekeken, de eerste prognoses, de eerste exit polls. Toen was de trend al duidelijk vanmiddag dat hij zou gaan verliezen. Toen heeft hij op nog eens speech geschreven. En ja. Daar gaat het nu om? Frank Renaud, we komen later bij jou terug. Dank voor dit moment. Frank Renaud is bij Sarkozy die op het moment nog aan het woord is. We gaan even kijken of we hem nog kunnen horen. Je oh, porte, je porte, je porte. dat verlies op zijn Je porte. Je porte. Je porte. Je porte. Nou, ik me gebouwd over de waarde van de verantwoordelijkheid. En ik ben niet een man die Hij heeft altijd gezegd in die campagne van... Uh, ik neem mijn uh, verantwoordelijkheid en loopt nu dus ook niet voor weg. Het is geen man die daarvoor wegloopt, zegt nee, hij. Nee, nee, hij wil natuurlijk nog steeds een man zijn. Het dus. is de nummer 1 die de eerste heeft nummer 1 gewonnen. heeft ja. Ik Ah. Niks wat hij gezegd in deze verkiezingscampagne was gelogen of niet waar. Dus hij staat echt voor, wat, voor zijn campagne, die natuurlijk heel rechts was. Du fond mon cœur, je op que vous puissiez réfléchir et om, om het, uh, van verdrongen te zijn dat. Wil je iets uitdragen die je overtuigd moet zijn van je eigen waarde... van de waarde die je uit wil dragen? Dus dit is een wat meer filosofisch stuk in zijn toespraak. Voortdurend onderbroken door het publiek. Hoe vind jij Nick pas? Hè? We zitten te luisteren live naar Sarkozy... die zijn verkiezingsnederlaag uh, toegeeft. Hoe vind jij dat hij erbij staat? Want je, je zei net, hij wil nog wel als man daar staan. Nou, ik ben het wel eens met wat, wat uh, de correspondent zei. Wat yeah. Frank Renaud zei. Uh, hij, uh, hij is heel rustig... Uh, het lijkt wel als, alsof hij nu al verinnerlijkt heeft, die nederlaag. Wat, dat volgens mij natuurlijk helemaal kan. Maar uh, nou, hij doet het heel beheerst en uh, heel overtuigd hè, van zijn nederlaag. Hij is overtuigd van zijn nederlaag. Maar hij wil dus wel heel waardig uit afscheid zijn ambt treden. Zoals Frank ja. ja. Renaud zei, ja. hij ja. wil afscheid, Zij, uh, als president nemen. Ja. Hij slaat niet om zich heen of, of uh, hij geeft iemand de schuld. Nee, hij zelf en... Uh, dat is uh, Sarkozy. Hij uh, spreekt nog eventjes door. Um, Sarkozy dus, die zijn nederlaag toegeeft. Uh, Hij zegt, ik ben de enige die alle verantwoordelijkheid kan nemen. Dat doe ik ook. Ik ben niet een man die daarvoor wegloopt. Goed, dat zijn de Franse verkiezingen. Niek Pas, uh, wij komen straks natuurlijk terug op alle ontwikkelingen. Wie weet dat Hollande nog voor negenen gaat spreken. Maar er is nog meer gekozen in Europa vandaag. Griekenland. Griekenland ging naar de stembus voor een nieuw parlement... Daar is een bijzonder complexe uitslag aan het ontstaan. Daarom hebben wij contact met correspondent Connie Kees in Athene. Connie, wat is het beeld van de uitslag op dit moment bij jou? Nou, de uitslagen uit de steden en provincies die beginnen langzamerhand binnen te druppelen. Maar die wijzen op echt forse verliezen voor de twee grote partijen. De conservatieve Nieuwe Democratie en de socialistische PASOK. Uh, het lijkt erop dat, uh, want ik moet voorzichtig zijn. dat de conservatieve ND wel de grootste partij zal worden. Maar het ziet er ook naar uit dat de socialisten zo zwaar gaan verliezen. dat ze zelfs geen tweede partij meer worden. En die plaats wordt dan ingenomen. En dat is best een verrassing door de radicaal linkse Syriza partij. En dat is een partij die Syriza die fel tegen de bezuinigingsmaatregelen was. En vanaf het begin van de crisis hier tegen die overeenkomst met de Europese Unie en het IMF heeft gestemd. Dus dat klinkt niet echt als een geschikte coalitiepartner voor de winnaar, voor de conservatieve partij, als die inderdaad de grootste wordt. Dus er zal een ongelooflijk ingewikkelde formatie ontstaan. Ja, het is nu uh, nog niet eens zeker of de twee partijen, de twee grote partijen, een meerderheid in het parlement halen. Uh, zelfs als dat uh, wel zo is, lijkt het wel zeker dat ze voor een coalitieregering die dan door uh, de conservatieve leider zou moeten worden gevormd de steun nodig hebben van een derde of misschien wel een vierde partij. Dus dat worden moeizame coalitiebesprekingen uh, die mij niet gewend zijn hier in Griekenland. En uh, ook heel lastig dus voor al die bezuinigingen, want er is nu een grote kans dat die weer worden teruggedraaid. Nou, dat, dat is nog te vroeg om daar iets over te zeggen, denk ik. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat, dat de Grieken hier voor een groot deel op de partijen hebben gestemd... die tegen die zware bezuinigingen zijn. En die, werd, die hen werden opgelegd. Er is een enorme woede en teleurstelling in de, bij de bevolking over die twee grote partijen. En dat ja, blijkt nu in de, in de stembus. Blijkt dat nu. Hebben ze dat geuit? Kon niet dat? Dankjewel, Connie Keeser vanuit Athene. Twee verkiezingen dus vandaag die voor Europa van groot belang zijn. Europa-correspondent Tijn Sade in Brussel. Tijn, wat zouden de mogelijke consequenties van deze uitslag in Griekenland kunnen zijn... als de zittende coalitie straks geen coalitie meer is in Griekenland? Maar je hoorde het Conny natuurlijk al zeggen. Uh, het zijn die uh, conservatieve en uh, die socialistische partij, ND en PASOK... twee grote traditionele partijen in Griekenland. Daarmee werd zaken gedaan hè, in Brussel... Met die twee partijen zijn keiharde afspraken gemaakt... voor een vervolgnoodpakket van 130 miljard. Nou, Dat was al 110 miljard, dus we hebben het in totaal al over 240 miljard. Ja, Brussel is natuurlijk hartstikke zenuwachtig. Wat voor een coalitie komt er zo meteen in Griekenland? En wat is dan nog waard van al die afspraken? Dus ja, de uiterste consequentie zou kunnen zijn... Uh, dat er dus in Griekenland een coalitie komt die al die afspraken wellicht uh, nou, niet helemaal overboord wil gooien... maar in ieder geval de geldschieters op, uh, zodanig gaat tergen... dat er uh, wellicht zo meteen nog maar één optie overblijft... en dat Griekenland uit de eurozone zou treden. Nou, dat is werkelijk de uiterste consequentie, een doemscenario... Uh, daar houdt nog niemand uh, zeg maar op papier rekening mee, maar ja, uh, tussen, uh, tussen de regels door merk je overal dat daar zorg over is... en dat zeker ook de financiële markten rekening houden en zich zorgen maken over uh, zo'n euro-exit-scenario... Zeg En dan zijn er ongetwijfeld landen die er ook nog een zorg bij hebben in Europa. Landen die natuurlijk ook belangrijk zijn in Brussel, namelijk wat er in Frankrijk is gebeurd. Hollande is daar de nieuwe president. Je had natuurlijk het duo Merkel-Sarkozy. Merkozy werden ze altijd genoemd. Die hield het allemaal een beetje draaiende in Europa. Wat wordt er nu verwacht van Hollande? Ja, men was inderdaad uh, inmiddels al gewend hè, aan Mercosy. Nou, hoe gaat dat nieuwe koppel uitpakken? Dat is de grote vraag hier in Brussel. Nou, uh, wordt dat een wat stekelige samenwerking tussen Hollande en Merkel? Nou, Er is al een bijnaam voor, Horkel, ja. waarbij dan Hollanden uh, ja, ik kan er ook niks aan doen. Waarbij dan Hollande de wat harde, uh, ja, de harde aanpak van Merkel in twijfel zou trekken. Nou, dat zorgt natuurlijk voor heel veel ongemak in Brussel. Want ja, als het grote Frankrijk al terug wil gaan komen... op bepaalde gezamenlijke afspraken... ja, ze zien dan de kleinere landen al aankomen. Uh, kan het een ontsje minder qua bezuinigen? Gun ons alsjeblieft wat meer tijd. Nou, daar is vrees voor. Maar tegelijkertijd zijn er heel veel signalen... ook voor een wat uh, soepelere samenwerking. Nou... Ook een uh, bijnaam voor Maryland. Nou, En daarbij uh, moet je dan uh, bedenken dat uh, Merkel en Hollande elkaar toch vinden. En daar zijn absoluut signalen voor. Een beetje onderbelicht geraakt de laatste weken. Maar Hollande wil zich wel degelijk binden... aan die harde 3%-begrotingstekortafspraak. Hij wil alleen wat meer tijd. En hij wil vooral dat er... Uh, ja, zeg maar aan dat strenge begrotingspact wat er nu is, hè, dat er ook een hoofdstuk over groei komt. Nou, dat wil inmiddels iedereen, dat is al een modewoord in Brussel. Ja, een, uh, een groeipact. Dus, ja. En dat betekent uh, extra geld erbij. Of wat, wat is dat groeipact dan? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar wordt de komende weken druk over gesproken. Nou, wat wij al wel een beetje weten... en daar zijn we de laatste week ook uh, met allerlei partners hier... of uh, met allerlei partijen hier in Brussel over aan het praten... er wordt een grote rol uh, toegedicht aan, het, uh, aan de Europese Investeringsbank. Nou, dat is een bank waar, we, uh, waar alle 27 lidstaten aandeelhouder van, uh, van zijn. Nou, die zouden wat meer geld in die bank moeten storten. Die bank kan dan allerlei projecten uh, gaan financieren... die werkgelegenheid uh, opleveren. Ja, daar komt wellicht... Een een speciaal ingelaste top, of een, een diner wordt nu gezegd, uh, in mei nog over, hier in Brussel. Ja, nou, ik zie uh, toch Merkel en Hollande elkaar wel vinden. Ik denk dat Hollande Merkel vanavond ook al zal bellen. Want ja, zonder sterke Frans-Duitse as blijft er eigenlijk niet veel over van waar de Europese Unie voor staat. Tijn CD. dank voor dit moment. Het is uh, bijna vijf minuten over half negen. U luistert naar een extra Radio 1-journaal... in verband met de verkiezingen in Frankrijk en de verkiezingen in Griekenland. Sarkozy is in de coulissen verdwenen. Hij heeft zijn toehoorders bedankt. Die scandeerde Merci Sarkozy. Wij gaan naar Ron Linker, onze correspondent in Parijs. Ron, heb jij die toespraak ook kunnen volgen van uh, Sarkozy? Ja, deels uh, omdat we hier af en toe uh, weggetoeterd worden door auto's die langsrijden en feestvierend uh, langs de Champs-Élysées trekken. Maar uh, we hebben hier die speech gevolgd. Het was een verzoenende speech. Uh, ik vond het ook een korte speech, een kalme speech voor Nicolas Sarkozy. We zagen tranen op de gezichten van zijn toehoorders. Uh, hij heeft al gebeld met Hollande, veel succes gewenst met zijn zware taak. Um, en hij heeft ook gezegd, het gaat om het geluk van de Fransen. Niet om dat van mij, dus niet zijn persoonlijke ambities verheven boven het lot van zijn landgenoten. Hij was, um, probeerde een staatsman te zijn. Hij zei, ik zal nooit vergeten dat ik leiding heb mogen geven aan Frankrijk. Dat was een grote eer om dat te mogen doen. Tien jaar lang, iedere seconde heb ik gegeven aan dit land. Eerst als minister en daarna nog als president. En hij zei ook van, ja, wie wil winnen? Die zal ook groot moeten zijn in het verlies. Ja, En wat, wat niet misschien iedereen van hem gedacht had. Nee, de, deze kant hebben denk ik veel Fransen niet van hem gezien. De afgelopen weken hebben we gezien hoe hij op felle wijze campagne voerde. Um, uh, verheven stem, uh, vuistgebaren. Uh, ook vooral een uh, campagne die richting uh, extreem uh, rechts ging. Waarbij het uh, Front National uh, stemmers... ...geprobeerd werd om uh, naar hem toe te lokken. Maar uh, dat is uiteindelijk niet gelukt. En je zag ook, ja, de verzoening was twee kanten op. Aan de ene kant heeft hij zich intern verzoend... ...met het, uh, het gegeven dat hij niet langer de president zal zijn. En hij zocht ook de verzoenende taal. Hij heeft niet geprobeerd om de schuld te leggen bij anderen. Ik ben de hoofdverantwoordelijke, heeft hij gezegd. Ron, dank voor dit moment. Hij heeft een Tot paar dagen... ...een dagen zorg... ja? eraan toe te voegen, ja? terwijl ik... Uh, hier kijken, krijgen net wat nieuwe uh, cijfers binnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, Hollande op 50,96 hm. en uh, Sarkozy op 49,04 uh, Op basis van 59 getelde stemmen. Dus uh, uh, voorlopig uh, kruipen die cijfers wat dichter naar elkaar toe. Oh oh aan, ja, <laughs> Sarkozy zou toch niet te vroeg geweest zijn? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij uh, beschikt over nog meer interne peilingen en exit polls, et cetera... Uh, dat hij al wel de wist uh, wat de uitslag zal gaan worden. Uh, je moet niet vergeten dat we niet weten welke 59% van Frankrijk geteld zijn. Of dat gebieden zijn die uitgesproken Sarkozy uh, steden zijn. Of dat dat gebieden zijn waar men juist Hollande heeft gestemd. Dat zullen we moeten afwachten. Ik probeer je alleen op de hoogte te houden. Nee, super. Nee, hartstikke goed. Ik denk alleen, oh opeens zal het <laughs> toch niet zijn? Nee hoor. Uh, Sarkozy uh, weet waar hij het over heeft. En jij ook, Ron. Uh, dank voor dit moment. Um, Sarkozy heeft een paar dagen om het Elysée uit te ruimen. Dan kan François Hollande daar binnenkomen met de verhuisdozen. Voor veel mensen, ik had het er net al over met Niek, pas... is Hollande toch een onbekende, in ieder geval hier. Hoewel hij een ervaren rot is in de Franse politiek... Bekleedde hij vooral functies achter de schermen. De gedoodverfde presidentskandidaat was hij nooit. François Hollande. ...je lui dis simplement, si president, si j'étais president... Dominique Strauss-Kahn zou het namens de socialisten opnemen tegen president Nicolas Sarkozy... ...maar DSK werd verdacht van verkrachting van een kamermeisje in New York en trok zich terug. François Hollande won de nominatie van zijn partij. ...je acte met fierté...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 Met succes, want hij is de eerste socialistische president van Frankrijk... sinds François Mitterrand. Om een beeld te krijgen van François Hollande... hoorde u dit overzicht gemaakt door Jet Mok. Nick Pass is hier te gast, Frankrijk-deskundige. We hadden het net even over Hollande. Zijn, um, zijn ja, weinig ervaring als bestuurder. Toen kwam jij met Merkel... Die had eigenlijk ook niet zoveel ervaring. Nee. Obama dacht we aan. Ja, Balkenende. Dus eigenlijk valt het wel mee met dit probleem. Ja, het is, het is ook vooral in de campagne door Sarkozy uh, en door rechts uitgevent. Te zeggen, nou hij heeft geen ervaring, uh, geen minister geweest. Uh, uh, hij gaat Frankrijk niet uh, in een veilige, haven, uh, naar een veilige haven leiden. Maar je kunt je inderdaad afvragen of dat... Uh, het allerbelangrijkste moet zijn voor een, uh, voor een president. Uh, belangrijk is dat hij lang meeloopt, ervaring heeft uh, achter de schermen, uh, hij die partij heel goed kent. Uh, ook heeft laten zien dat hij de partij in heel moeilijke periode uh, na 2005 uh, bij elkaar heeft kunnen houden. Nou ja, dat, dat, uh, dat uh, is hem toch maar gelukt. Uh, dus hij heeft beschikbaar voor kwaliteiten. Uh, Waar het eerder over hadden, hij, hij komt heel rustig en bedachtzaam over. Um, um, dus ja, nou, uh. Een heel kleine meerderheid van de Fransen heeft voor hem gekozen... voor zover we dat nu kunnen overzien. 50,9 procent, dat was de laatste uitslag die wij van Ron Linker doorkregen... op basis van de stemmen die nu zijn geteld. Gedurende de campagne in Frankrijk hebben wij geregeld gesproken met Nederlanders daar. Eén van hen is Herman Mostermans, ondernemer in Bordeaux. Goedenavond. Ja, goedenavond. Zeg, wat uh, vindt u ervan, Hollande als president? Nou, uh, het was dus te voorzien dat Hollande president zou worden in alle uh, sondages. Maar waarbij komt, en ik geloof dat het uh, essentieel is van het geheel... Uh, Sarkozy heeft heel veel gedaan. En als je heel veel doet, maak je ook vergissingen. En uh, de paar vergissingen die hij gemaakt heeft... vooral in het begin, uh, toen hij president werd... zijn constant door de pers uh, ...herhaald en nog eens herhaald. En iedereen, de pers heeft constant... ...vijf jaar lang geprobeerd... ...deze man naar beneden te halen. En dan heeft u het, neem ik aan, over de dineetjes ...met industriëlen in, in een chique tent in Parijs... En, ...de zeltochtjes. Daarnaast, naar de verkiezingen... ...daar hebben ze vijf jaar lang... ...over gepraat. Dat is iets ongelooflijk. En daardoor heeft, heeft men wel... ...een bepaalde sfeer geschept. Maar als we nu zien wat hij nou werkelijk gedaan heeft... ...die heeft een heleboel georganiseerd. Lang niet genoeg, maar een heleboel heeft hij al gedaan. En nu was het erg belangrijk dat dit door zou gaan. Bovendien, dat is een tweede verhaal, heeft hij in het buitenland veel invloed. Want deze man, die is bekend, als iemand die weet wat hij wil en weet waarover hij praat. Ja, als er mensen, nou, als er ik, Fransen nou... zijn gegijzeld, gaat hij ze desnoods zelf bevrijden. Dat beeld ja, hebben we een beetje van hem. Maar hm. eh, daarnaast is Hollande is een man, intelligente man, maar... Bij de verkiezingen van de socialistische kandidaat. hebben de tegenkandidaten, Aubry bijvoorbeeld, gezegd. zet in koeien mooi. Dat wil zeggen heel, goed, heel zacht vertaald: een, een, een, een, een zacht eitje. Uh, de, de vrouw waar hij vier kinderen bij gehad heeft, die zei. Deze man die neemt nooit een beslissing. Dus nou gaat het erom: is hij ook geheel geëvalueerd en kan hij wel beslissingen nemen. Of is hij nog steeds dezelfde gebleven? Gaat ja, hij alleen nog een beetje in de pap roeren? Of hebben we hier Dat te het, maken met. De, nou, of, meneer Mostermans, hebben we hier te maken met twee rancuneuze vrouwen? Eentje die ook graag president wilde worden, uh, en een ja, vrouw die ook graag hebben, president wilde worden. Ja, hebben nu een, een, een, een hemd helemaal omgedraaid. Want sinds hij gekozen is als vertegenwoordiger van de socialisten, hebben ze alles gedaan om nu toch een goede post te krijgen. Aubry wil graag eerste minister worden, en, en uh, Royale die wil graag. ...president worden van de Assemblée Nationale. Dus uh, ze, ze, ze, ze, ze, ze waaien gewoon met de wind mee om een goede carrière te maken. Mm, nee. Dat is juist het grote pro probleem bij een heleboel politieke mensen. Zeg, blijft u wel in Frankrijk wonen nu met deze nieuwe president? Want zo ja, te horen bent u er niet blij mee. Nee, maar uh, ze maken Frankrijk niet. Frans. Fransen wordt gemaakt door, Frank door de Fransen allemaal samen. En uh, het heeft misschien uh, een invloed op in zoverre dat er bepaalde dingen minder goed zullen gebeuren... Uh, daar zullen we het mee moeten aanpakken En we zullen de belasting moeten betalen. Dat moest anders trouwens ook. En uh, er is geen enkel uh, idee van mijn kant... om de Frans in de steek te laten... waar ik altijd sinds 50 jaar mee gewoond heb. Dus u blijft in Bordeaux wonen... nu met een nieuwe president. U zag ze komen en gaan daar. En nu ziet u dus Hollande komen. Meneer Mostermans, hartelijk dank voor uw reactie. En François Hollande heeft nog niet uh, gesproken. We hebben wel Sarkozy kunnen laten horen natuurlijk. Die zijn uh, verlies heeft toegegeven. Die heeft al gebeld met Hollande en daarvoor moest hij bellen naar Tulle, want daar is Hollande op dit moment een, een plaats waar die burgemeester was. En de man die nu burgemeester van Tulle is, ik neem aan trouwens dat de man is. Ik weet niet zeker. Ja, die vertelt hoe de nieuwe Franse president reageerde. Il a reagi comme quelqu'un qui a gagné. Il s'est hij helde niet, dat deden de anderen, zei deze burgemeester van Tuil zojuist. Een ooggetuigenverslag dus hoe Hollande reageerde op de uitslag. Hij stond op armen in de lucht en omhelste iedereen, maar helde dus niet. De zoon van François Hollande reageerde ontroerd. Een verslaggever zag hem wel een paar tranen weg te inpinken. Ik ben Ik heb deze moment zoon heeft meegewerkt aan de campagne van zijn vader. Eerder ook van zijn moeder, de ex-vrouw dus van uh, Hollande, Ségolène Royal. Het zal moeilijk worden, zegt u, maar het is nu tijd om feest te vieren. De moeder ehm circulaire royal hollandes ex-vrouw euh, ja, het is toch ook een gecompliceerde situatie reageerde ook Een sentiment de de joie profonde et d'émotion euh voir des millions et des millions de français qui ont choisi le changement hun apportant leur vote euh François Hollande dat was een reactie van de ex-vrouw van Hollande. Wij gaan nu voor een reactie naar Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. Goedenavond. Goedenavond. Zeg, u twitterde eerder te hopen op een historisch weekend. Is het uh, wat dat betreft uh, geslaagd? Uh, wat Frankrijk betreft wel. Uh, met een uh, nieuwe president, uh, een socialistische president. Uh, dat is inderdaad wel een historisch weekend... want dat is al een tijdje geleden. Okay, uh, ja, de, de eerste sinds Mitterrand, hè, sinds 15 jaar. Ja. Oké. Okay. Kent u hem, Hollande? Heeft u hem persoonlijk wel eens ontmoet? Nee, ik heb hem persoonlijk nog niet ontmoet. Ik ben ook zelf nog niet zo heel lang in een positie om hem persoonlijk te kunnen spreken. Wellicht ga ik dat de komende dagen doen. Um... Heeft u wel al gebeld, of is dat net iets te brutaal om dat nu te doen? Uh, dit moment iets te vroeg, uh, want volgens mij is de officiële uitslag nog niet eens uh, uh, binnen. Nee, maar Sarkozy uh, heeft al gezegd, uh, ja. gefeliciteerd, ik heb verloren. Ja, dat zag ik uh, tot mijn vreugde aan. Maar, maar u zei, ik heb laten uitzoeken, wat heeft u laten uitzoeken? Zijn telefoonnummer? Ja, of je, uh, wanneer we hem kunnen bellen, maar dat zullen we zo snel mogelijk doen uiteraard. Nou ja, wat, wat denkt u dat dit voor Europa gaat betekenen? Want er zijn nogal mensen die denken, oh oh, daar gaan we qua uh, begrotingstekort. Nou ja, ik denk juist dat het een positieve wending is voor Europa. Allereerst is het een positieve wending voor Frankrijk zelf. Een nieuwe koers, een socialere koers. Een koers die meer gericht is op uh, investeren in plaats van uh, alleen maar verder bezuinigen. En dat zal dus ook voor Europa zijn weerslag hebben. Frankrijk is een groot land. En uh, Hollande heeft al aangekondigd dat hij af wil van die eenzijdige bezuinigingsbenadering... die Europa nu al een paar jaar in zijn greep houdt. En die eigenlijk geen resultaten oplevert. Hij wil er iets aan toevoegen. Een agenda die ook gaat over groei, over perspectief, over hoop... over het oplossen van jeugdwerkloosheid. En ja, want wat betekent dat? Hè? Die, dat de groei pakt wat hij erbij wil. Extra geld naar werkgelegenheid? Of wat, wat, wat gaat dat inhouden? Nou, Hij heeft een aantal hele concrete voorstellen daarvoor gedaan. Het uh, aanspreken van de Europese investeringsbank. Uh, een financiële transactietaks op de, op de banken. Een aantal concrete voorstellen om ervoor te zorgen dat Europa... Afgaat van die eenzijdige benadering die alleen maar leidt tot verdere en diepere recessie. Met name overigens in Zuid-Europa. Maar wij merken het in Nederland nu ook al. Um, en ja, ik, ik ben daar alleen maar blij mee. Omdat uh, wij met steeds ledere ogen aanzien dat Europa verwortelt tot een steeds chagrijniger continent. Waar met name de jeugd geen enkele uh, perspectief meer heeft. En dat geldt alweer, met name in Zuid-Europa, met jeugdwerkloosheid die oplopen tot 50 procent. Ja. ja, daar kun je dus niet mee verder. En Hollande heeft dat ingezien. Ik ben blij dat de Fransen dat ook steunen. En ik hoop dat Europa hiermee een andere weg in kan slaan. Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. Dank voor uw reactie. Dan gaan wij eens even kijken of Alexander Pechtold van D66... ook zo gelukkig is met deze keus van de Fransen. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het bij uw geval het nieuws? Nou, ik was geen fan van de Sarkozy die hard was op uh, migratie en dat soort dingen... en die Schengen niet wilde naleven. Maar economisch gezien ben ik niet blij met uh, Hollande. Want wat verwacht u van Hollande? Nou, kijk naar uh, de Franse economie. Uh, ze zijn een paar maanden geleden de triple E kwijtgeraakt. Dat betekent dat ze nu uh, nog meer rente betalen over hun staatsschuld. Hun staatsschuld is nog erger dan in Nederland. Nederland heeft 60% van zijn, uh, van zijn nationaal product aan staatsschuld. Uh, bij de Fransen uh, is dat uh, 90%. Dus dan moet je ongeveer een heel jaar aan economie inhalen... om daar ooit weer vanaf te komen. Uh, en als je ziet wat, uh, wat het als het om hervormingen gaat... Ja, dan wil Hollande eerder terug de geschiedenis in dan verder de 21ste eeuw in. En dat plan van hem voor, voor dat groeipakt, want hij zal links of rechts... om natuurlijk uiteindelijk die begroting ook onder druk van Brussel... wel op orde moeten krijgen, zijn voorstellen voor groei. Wat vindt u daarvan? Ja, ik wil ook groeien en ik wil het ook eerlijk en ik wil het ook sociaal... maar dat zijn allemaal holle begrippen als je ze niet invult... door mensen dan ook echt die mogelijkheden te geven... Frankrijk heeft, uh, wij hebben het over de 3% die we willen gaan halen. Frankrijk zit op 5%. Uh, dus de uitdagingen daar zijn veel groter. En Hollande wil de pensioenleeftijd verlagen naar 60% in plaats van verhogen... Uh, ik denk dat hij heel snel of van een koude kermis thuis komt... en uh, al deze verkiezingsbelofte moet breken. Of dat hij toch onder druk van Europese landen uh, ja, zich, uh, zich gaat, gaat bijstellen. Maar het zal uit de lengte of uit de breedte moeten komen. Ook, Ook meneer, in Frankrijk. Meneer Pechtold, hartelijk dank voor uw reactie. Dan gaan wij van Frankrijk naar Griekenland. De Griekse verkiezingen die hebben nog niet echt voor duidelijkheid gezorgd. Verslaggever Joris van de Kerkhof is in Athene een complexe uitslag. Joris staat de stad op zijn kop door deze verkiezingen. De stad zelf doet helemaal niets aan de verkiezingen, lijkt het. wel. Je ziet nergens posters uh, hangen. Je ziet nergens andere uitingen van, uh, van politieke partijen. Op de plek waar twee dagen geleden de leider van de socialisten uh, een paar duizend mensen toesprak... Uh, zijn nu twee mensen balletjes uh, met elkaar aan het overgooien op het plein tegenover het parlement. Uh, ja, van die verkiezingen zo aan de buitenkant merk je niks. Je merkt wel van een van de onderwerpen van die verkiezingen uh, veel, namelijk van de, van de armoede. Hier zo op straat, midden in het centrum, liggen veel mensen... Uh, gewoon te slapen op straat met een bekertje in de hand... waar je dan de geld in moet doen. Die armoede kun je goed zien. En, en, en nou ja, dat, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd... dat de partijen uh, hebben gewonnen. De huidige partijen die in de regering zitten... die, uh, die zijn aan het verliezen in de peilingen in ieder geval. En een klein linkse partij met allerlei kleine linkse bewegingen... die hebben samengewerkt, die hier ook op het plein veel actie hebben gevoerd... die staan op enorme winst. En een van de woordvoerders van de jeugdbeweging uh, daar, uh, van die partij... ...die staat voor, het, voor de Universiteit van, van Athene... ...en die legt uit wat haar partij inhoudt. We put uh, human beings over uh, capital. And we put democracy over repression. And we try to... Maar eigenlijk wat we doen, uh, respect de wil van de mensen. Ze houden zich veel meer bezig met wat de mensen willen. Mensen zijn belangrijker uh, dan, uh, dan kapitaal en dat is de manier waarop ze werken. In stilte hier lijkt het, uh, op het plein uh, voor de universiteit met uh, tien banners waarop de belangrijkste punten van de partij uh, staan, geen groot feest nog. Ik denk dat je een grote party kan when als je weet dat er de mogelijkheid is dat de Twee grote partijen en de ondernemers van een memorandum gaan een andere rondje uh, doen om hun politiek te doen. Wat de uitslag ook zal zijn, uiteindelijk kan het nog steeds zo zijn dat de twee grootste partijen uh, met elkaar in een regering komen. Het lijkt me dat de twee grote partijen, former grote partijen, proberen, als ik het zeg, de twee grote partijen en governen. Ja, wat zij verwacht is dat de twee oude partijen gewoon bij elkaar gaan gaan zitten en gewoon in de regering blijven. Maar wat zij moet doen en haar partij moet doen is blijven vechten voor haar kiezers. Die willen dat er een linkse regering komt. But um, to govern is to protect our people, to save uh, the people, and it's not only about Greece, it's about Europe, and it's in general uh, for changing the system for a better one, a more human one. Ja, het, het systeem moet menselijker worden. En dat is dan een systeem zonder Europees. Nee, No, it's not that we want to leave Europe or we say okay we do socialism or our own system in uh, this country. We are the 99% Zoals de Occupy um, Wall Street zei. Dus so we willen de Europa van de mensen. En niet van de banken en het kapitaal. Ja, oké. Okay. Ze, ze maken ook de vergelijking met, met de Occupy-beweging. En het moet het Europa van de mensen zijn. En niet van de banken en van het uh, kapitaal. En dit is de echte proteststem. Ik weet niet. Ja, het is in some way protest. Maar ik denk niet dat het protest is. Uh, that het protest dat zegt... Oké, voor nu, ik I voor jou. Maar dan ga ik terug. Back to my, uh, old party. Dit is niet echt een proteststem, dit is gewoon een stem van het volk. En zoals ze zegt, van de mensen die geprotesteerd hebben tegen de oude partijen. En dit is niet zoals misschien op die extreemrechtse partij voor één keer een stem uitbrengen, maar dit is eigenlijk voor altijd. Griekenland verandert met uw partij. Ik hoop zo. So. En ze zegt het heel zachtjes, dat ze het hoopt dat Griekenland verandert als haar partij meer macht krijgt. En morgenochtend in het Radio 1-journaal... meer duidelijkheid over de uitslag in Griekenland... waar Joris van der Kerkhoff is. We gaan voor het laatste minuutje terug naar Parijs. Ron Linker, wat langzaam, is jouw laatste nieuws? Zeker, Lucella, uh, langzaam maar zeker wordt duidelijk... wat de, de koers wordt uh, in de richting van de volgende horde... alweer voor de Fransen. Dat zijn die parlementsverkiezingen in juni. We zien op dit moment uh, Marine Le Pen... die uh, heeft gezegd dat zij vanaf nu de echte oppositieleider is. Want... Uh, je hebt het net gehoord, Nicolas Sarkozy heeft toegegeven dat hij uh, verloren heeft. We wachten op uh, de, de toespraak van François Hollande. Nicolas Sarkozy zei van ik ben nu een Fransman geworden. Net zoals alle andere Fransen waarop iemand een aanhanger van Hollande zei. Eindelijk toont hij waardigheid in zijn laatste politieke speech. We wachten allemaal hier op François Hollande die de overwinning zal uitroepen. Maar de woorden van Nicolas Sarkozy die dreunen nog na. Dankjewel Ron Linker. Dank ook Niek Pas. Dit was het Radio 1-journaal, waarin dus bekend werd... dat François Hollande de nieuwe president is van Frankrijk. Waarin gemeld werd dat hij niet gehuild heeft, maar wel heel blij was. Is. Hij gaat spreken vanavond. Daarna gaat hij naar Parijs. Hij neemt het Elysée over van Nicolas Sarkozy. Dit was het. Morgenochtend Radio 1-journaal Zo holland Dok. Goedenavond. Want we gaan focus wat meer DDDW maken. In ieder geval cappuccino.